Maar voor de rest erg leuk. Ik vond het ook daarnaast niet heel leuk. Dat het jammer dat het maar een half uurtje mocht duren. Want ik had dan wel anderhalf uur met iedereen willen kletsen. Want het is ontzettend leuk dat je daar allerlei mensen tegenkomt die je dan de tijd niet gezien hebt. Ja, het is een bepaald circuit. En ja, het circuleert heel goed. En het was inderdaad leuk. Er waren allemaal hapjes en drankjes verzorgd door Amanda. Ja. Ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toen, Ja, zeker. naar kostte nog moeite gespaard. Ja. En prima georganiseerd. Ja, Op naar de volgende.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 Geraakt wordt, dan heb je het over het hart en, en de ziel. En de, uh, um, als dat geraakt wordt, dan kunnen mensen hun leven vormgeven. En ook als coach echt echt de kunde bezitten van het kunnen luisteren ook. Hè? Ja, en luisteren. je eigen projectie. Ja. Want eigenlijk moet je als coach heel veel bril, bril afzetten. Leren. Ja, dat is. De, ik geef op verschillende opleidingen les, ja, ook Richard. En uh, wat ik zie is van dat van, uh, mensen, ja, waarom moet je open vragen leren stellen? Omdat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 Soms niet. zo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 verschil en het onderscheid ertussen? Nou, voor mij, maar dit, dat, dat is niet algemeen, maar voor mij is het verschil tussen coaching en therapie uh, gaat over de ik-kracht van de gecoachte of de cliënt. Mm -hmm. uh, ik werk met mensen die voldoende ik-kracht, die voldoende kracht hebben in zichzelf om uh, hun eigen problemen op te lossen. Of en daarmee zeg je al zo. iets over de cliënt ja. voordat ze sowieso gecoacht kunnen worden? Een soort gelijkwaardigheid bedoel je daarmee? Uh, nee, echt gewoon de wilskracht. De, uh,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 Het zit bij bang. Dus bang is van hele lichte onzekerheid tot totale faalangst. En boos is van licht geïrriteerd tot totale woede. Nou, zo heb je zo'n range. En al die, die, die emoties hebben een hele gezonde functie. Dus dat, die kriebel in mijn maag, dat is dus onzekerheid zit in de bang. Wat brengt mij dat is wel dat ik alert en scherp en kan zijn. Ja. En goed kan luisteren.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 ze fouten fout in laat maken en hoezo is dat energetisch? nou energetisch heb ik ook van waar zit je energie dan? Ja. Dat, dat kan dus vastzitten in je maag en dat kan uiteindelijk in gezondheid ook weer ja. uh, nou, perfectionisme, zoals jij het uitlegt dat zit eigenlijk op het mentale stukken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 Zelf. Iets is wat het lijkt.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 omdat het een spiegel voor je is. Dus stel weer even later terug naar die perfectionist. Die uh, komt allemaal dingen tegen die niet zo perfect zijn in het leven. Met vragen: wat kun je nou loslaten dat het allemaal irritant is? Zo... Irritant. Ik kijk even daarheen. Ja, want ja, jouw uh, vriend is hier ja. ook. En uh, jullie ja. zullen ongetwijfeld heel vaak ook samen tegen dat soort dingen aangelopen ja. zijn. Want dat is het leuke van, uh, van relaties. Ja, ja, ja, ja de, de grootste coach is natuurlijk een, een natuurlijke relatie. Dat, uh, maar ja, of perfectionisme, dus dan, dan loopt het allemaal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 Karma is een Indiaanse, uh, Indiaanse uitdrukking voordat je vanuit dat allemaal meeneemt uh, vanuit vorige levens. En in zo'n healing sessie uh, wordt het allemaal weggehaald. Uh.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 Dank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 opens Zo, nou, nou, luisteraars, zijn we er alweer uh, aan het einde. van ontzettend leuke, uh, leuke uitzending. Ariane, ontzettend bedankt. Dankjewel. Herman, uh, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. En uh, Dionne, bedankt voor de agenda en uh, natuurlijk voor het samen presenteren. Dankjewel, Richard. Aan deze uitzending en voor je scherpe vragen.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 te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wilt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we, als, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter.